Dit is Carolijn Bari met het NOS Journaal. De Rijkswaterstaat waarschuwt automobilisten om geen sigarettenpeuken uit het raam te gooien. Dat is sowieso verboden, maar de bermen zijn nu zo droog dat ze snel in brand kunnen vliegen. Er zijn vandaag al een paar bermbranden geweest. Of een brandende peuk daarvan de oorzaak was is niet bekend. Het kan bijvoorbeeld ook door een stukje glas gekomen zijn. Door het aanhoudende zomerweer drogen de bermen naar verwachting nog verder uit. Onbekenden hebben gisteravond explosieven naar het huis van Jerry Adams gegooid, de oud-leider van Sinn Féin. Dat gebeurde in het Noord-Ierse Londonderry. Niemand raakte gewond, wel is een auto die op de oprit stond beschadigd. Bij iemand anders van de partij gebeurde iets soortgelijks. In beide gevallen ging het om zwaar vuurwerk. Het was al voor de zesde nacht op rij onrustig in Londonderry. Volgens de politie zijn het acties van republikeinen... die boos zijn op de rol die de nationalistische partij Sinn Féin speelt... in het vredesproces in Noord-Ierland. De Iraakse regering heeft extra veiligheidstroepen... naar het zuiden van het land gestuurd... waar het al de hele week onrustig is. Demonstranten in steden als Basra en Najaf eisen meer banen... en basisvoorzieningen als water en elektriciteit. Gisteren werden een luchthaven bestormd, een haven geblokkeerd... en een overheidsgebouw bezet. De mensen in de auto die vannacht verongelukte op de A59 bij Rosmalen waren aan het streamen. Volgens de politie werd vanuit de auto rechtstreeks beeld of geluid op internet gezet. Of dat streamen ook de oorzaak is van het ongeluk wordt nog onderzocht. Bij dat ongeluk viel één dode. Bij zo'n 350 horecazaak in Amsterdam hangt de regenboogvlag uit vandaag. Kroegen, maar ook de Adamtoren, Paradiso en de Melkweg hebben de gevel in de kleuren van de regenboog of hangen de vlag in top. Het is een statement van de Amsterdamse horeca... tegen het geweld en de onverdraagzaamheid... waar de LHBT-gemeenschap mee te maken heeft. Het weer vol op zon. Het is 20 graden op de Wadden tot 27 in Limburg. Morgen nog iets warmer, dan wordt het 24 tot 29 graden. Maandag tropisch warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Er staan op dit moment geen files.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 Van vijf gulden Voor de film van vanavond Ik vroeg waarom ga je niet met mij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 Zo het gedicht van de dag uh, is uitgekozen. Dus uh, Jan, die hoor je de komende twee, uh, twee kwartieren uh, niet. Ter voorbereiding van het gedicht. Nee hoor, van voor mij. Komt allemaal goed zo, rond uh, kwart voor vijf. Het gedicht van de dag. En dit was juist de plaat van Bloem en even aan mijn moeder vragen. Nou, we hebben nog heel veel lekkere muziek onderweg, ook in het derde laatste uur van Zandvoort op zaterdag. Zo gaan we op reis met deze groep Desireus. Oh, de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 Y baile, hasta que me canse. hasta que me canse. Baile, y me enamoré. Nos enamoramos. Un mojito, dos mojitos. Mira que ojitos bonitos. Me quedo otro ratito. Digo, yo tendría diez hijos. Empecemos por un par. Si quieres practicar lo único. Deze is al even oud, deze van Shakira, maar het blijft leuk. Ja de NMRA bij CTVM. Ja, de Tour de France, ja, ik ben er even stil van, want jij hebt Breaking News. Breaky, breaky. Ja, vandaag, zoals gezegd, de achtste etappe is verreden over 181 kilometer. Van Dreux naar Armiens Métropole. Daar is hij weer. En die is zojuist gefinished, en we kunnen u mededelen: een tweede zege van de ijzersterke Groene Wegen. Dylan Dillen Groene Wegen heeft vandaag op de Franse feestdag 14 juli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 Vanaf tussen 7 en 9 ga je hem weer horen, de Eurobreakdown. Met daarin de 40e beste plaat van Europa. Keurig op bereik door Mike Bulet En ook deze staat daarin genoteerd. Uiteraard, hè, want het is een groot heet van dit moment. Dua Lipa en Kelvin Harris en One Kiss. Ja, een sportmiddag hebben we vanmiddag, Albert-Jan. Met een mooie overwinning van Dylan Groenewegen. Vandaag in de Tour de France. De Belgen die op dit moment voetbal tegen de Engelsen. Gaat ook lekker voor ons Zuiderburen. <kijkt> op dit moment 1 tegen 0. Proost. En uh, ja, verder <laughs> uh, uiteraard uh, Wimbledon uh, die mega-partij die op dit moment gaande is. Ja, dat is, uh, dat is uh, even kijken. 9-8 momenteel in het voordeel van Djokovic met Nadal uh, aan opslag.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 Maar kijk ook even op de website www.dierenhuiskennemeland.nl. Want ook Lex verdient een thuis. Dankjewel Albert We dachten helemaal niet dat je het over jezelf had hoor. Helemaal niet. <laughs> <laughs> het dier van de week, Lex. Kees om straat nummer 5. Ga daar eens uh, langs voor uh, de dieren uh, die daar allemaal zitten te wachten op een nieuw baasje. Uh, dat allemaal in uh, Sanford Nieuw Noord. Aan het einde van Zandvoort, een beetje zeg maar. Oh, je hebt nog nieuws? Wimbledon zit erop. Djorkovic is door naar de finale van morgen.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 Ja, dat krijg je met al die schermen voor ons, hè Albert Young? Hey. Ja, zie je daar een mooie handel Ja, te kijken Mooie herhaling. Mooie goal. Wij zeggen 2-0. 1, 1 tegen 0, hoor. belgië Engeloos. <laughs> bij deze. deze uitvoering van Baby, I Love Your Way. Ditmaal in uitvoering van Will to Power. Ja, de kijk- en luistercijfers van de livestream die vliegen in één keer omhoog. <grijg> Waarschijnlijk zitten ze allemaal te wachten op het gedicht van de dag. Nou, hij komt zo meteen hoor. Albert-Jan uh, is, oh, is zich nog even aan het voorbereiden. En dan komt hij echt... No more. Het hit uit de hitparades van dit moment. Je de sale van Clean, Clean Bandits met Demi Lovato en Zolo. wwwzvm livenl Kijk je 24 uur per dag live mee in de studio. Tolweg 10a en voort. Wij zeggen goedemiddag allemaal, hou de radio lekker aan hè. Hierna gaan we het gedicht van de dag doen. En hierna is na deze van Circus Custers. Ik sta niet aan de gang. mijn mond vol tanden.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 Over mijn oor Niet te geloven Ik stotterde van Van mezelf he Ik zat maf dingen Gewoon is bij mij Echt wel gek genoeg Lijp beladen zat Zo loop ik te zwingen, Lazer is toch al dagenlang Niet in de kroeg en als op het schoolplein voor de allereerste keer laat het bel me bellen. Deze jongen komt niet meer verliefd. over mijn oren, onderste boven dat dan ook kan, veel verliefd. De eerste keer Laat de bel bellen, bellen Deze jongen komt niet meer Dat is wel eenvoudig. Hè? Dit kunnen we allemaal verstaan natuurlijk. Hè? Dat is wel fijn. En dan krijg je zo meteen het gedicht van de dag. En dan heb je Google Translate heb je nodig. Maar uiteraard uh, dit weekend een uh, Duits weekend. Uh, hier is al voor het DTM weekend. En dat betekent dat ook het gedicht van de dag uh, vandaag bij ons uh, in het Duits is. Het gedicht van vandaag is Mijn dorp.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 is dat denn schon so lange her? Onze, Ons dorf van damals gibt es nicht meer. Nur een beeld und mijn meine Erinnerungen. Dankjewel Albert-Jan voor uh, dit gedicht van de dag. Mijn, of uh, unser dorf. Ja, zo moet Onze ik het dorf. zeggen. Ons dorf. Hier is uh, Rudy Karel... Mm.